Marjette Krol met het NOS Journaal. De Tweede Kamer praat na het meireces verder over het stikstoffonds. Er was gisteren geen tijd om het debat af te maken omdat het ver uitliep. Het kabinet heeft in het stikstoffonds 24 miljard euro beschikbaar om de landbouw te verduurzamen. Maar in de Kamer is nog geen meerderheid voor het fonds. Oud-staatssecretaris Mona Keizer gaat bemiddelen tussen de provincie Overijssel en omwonenden van het kanaal Almelo de Haandrik... Sinds het kanaal is uitgebaggerd tussen 2011 en 2016... is er grote schade ontstaan aan honderden woningen in de buurt. De provincie heeft een schaderegeling opgezet, maar veel bewoners vinden die te mager. Keizer moet daar een oplossing voor vinden. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, zijn zeker 78 mensen omgekomen en 73 gewond geraakt... toen er paniek ontstond bij het uitdelen van kleine geldbedragen... Houthi-rebellen die de mensenmassa onder controle wilden houden... schoten per ongeluk tegen een elektriciteitskabel. Er ontstond een explosie waarna vluchtende mensen elkaar vertrapten. Mensen die een elektronisch apparaat willen laten repareren... kunnen vanaf vandaag terecht in een landelijk register. In het Nationaal Reparateursregister staan erkende reparatiebedrijven. Dat moet het makkelijker maken om kapotte spullen te repareren... zoals tv's, vaatwassers en wasmachines... Het is een initiatief van de Europese Unie die wil dat kapotte spullen minder snel worden weggegooid. En Manchester City en Internationale zijn door naar de halve finales van de Champions League. City speelde gisteravond bij Bayern München gelijk met 1-1, maar had thuis al gewonnen. En Inter schakelde Benfica uit door thuis 3-3 gelijk te spelen, na winst uit. In de halve finale speelt Inter tegen stadgenoot AC Milan. En Manchester City neemt top tegen titelverdediger Real Madrid. Het weer vanochtend bewolkt met wat regen. In de middag wat zon, maar ook kans op buien met onweer. Het wordt 10 tot 12 graden, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Files zijn opgelost in onze regio. Wel is de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn nog dicht bij het Amstel Aquaduct na een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Que un vacío se llena, con otra persona, te miente. Es como tapar una haría como aquí ya no sé, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe que tú Ik los reportes. Ahora tú quieres volver, weet niet ik pero niet, ik ben grande Supier ik me busca todavía, todavía, todavía, todavía, todavía, todavía, todavía. bebé, que fue, pues, que tragadito.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 En wat is er gebeurd, er gebeurd met deze vlam? Valt niet op presen. Ja, nee. Wat is er gebeurd? Jij was morgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Is er gebeurd? gebeurd? Ja, ja, ja, is er zonder gebeurd? jou, voel te slapen zonder kussen. Zonder jou, voel te dus lopen door de koude regen zonder paraplu. Omdat ik zo graag bij jou wil blijven, vol vertrekken.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 Dit zijn enkele hoofdpunten van het NOS-journaal. Het OM heeft opnieuw fouten gemaakt bij de bescherming van een kroongetuige. Zijn adres is in handen gevallen van een verdachte in een moordzaak... zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Het staakte het vuren dat gisteravond inging in Soudaan... lijkt redelijk te worden nageleefd. In de hoofdstad Khartoum waren maar een paar gevechten. En de nieuwe Intercity-trein moest gisteravond de werkplaats in... vanwege een probleem met de deuren. Maar het is opgelost, zegt NS. De gloednieuwe trein rijdt vandaag weer. Het weer, vandaag wat zon, maar ook kans op regen en onweer. 10 tot 12 graden, maar door de wind voelt het koud aan. Lips to something. Let me wrap my teeth around the word. Start carving, darling. I wanna smell the dinner cooking. I wanna feel the edges start to burn. The heat get to Let me watch the dressing start to peel It's a kindness, highness Crumbs enough for everyone Old and young are welcome to me Tell you something, all oh, that bitters ain't gold. Hey, hey. It's been a long old.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 Heel veel viel En zou het kunnen dat jij naar beneden kwam van mij Je hebt hele